Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Koninginnedagfeesten trekken in som dat mensen het advies krijgen om niet te komen. In Leiden geldt dat voor de Vergarenmarkt, waar een dancefestival met DJ Armin van Buren wordt gehouden. Ook op het stadhuisplein in Rotterdam en in Dordrecht barsten de feesten uit hun voegen. Eerder vanmiddag was in Amsterdam het feest op het Java-eiland al zo druk. dat de wegen er naartoe werden afgesloten. De NS heeft tot nu toe geen problemen met de drukte op Koningin de Dag. Iedereen kan gewoon naar zijn bestemming reizen, zegt het bedrijf. Zo'n 200.000 mensen namen de trein naar Amsterdam, zegt de NS. Ook rond Renen en Venendaal, waar koningin Beatrix was, verliep het vervoer zonder problemen. Na afloop van haar bezoek aan Venendaal sprak de koningin een dankwoord uit... waarbij ze stilstond bij de afwezigheid van prins Friso en prinses Mabel. Ze bedankte voor de hartelijkheid en alle goede wensen. De vrijmarkten in het hele land zijn zonder grote incidenten verlopen. Wel werden in Venlo 160 busjes pepperspray en traangas in beslag genomen. In Amsterdam-Zuid waren twee oplichters actief die zich voordeden als inspecteurs. Ze deelden nepboetes uit aan mensen die nagemaakte merkartikelen verkochten. Er komt een centraal meldpunt waar ziekenhuizen alle multiresistente bacteriën zoals MRSA en Klebsiella moeten rapporteren. Andere ziekenhuizen kunnen dan maatregelen nemen als ze een patiënt uit een besmet ziekenhuis opnemen. De kans op uitbraken van multiresistente bacteriën neemt de komende jaren flink toe. Dat komt doordat ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren en patiënten dus vaker verschillende ziekenhuizen bezoeken. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie bezoekt deze zomer geen wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne, tenzij de mensenrechten situatie zich daar snel verbetert. Barroso sluit zich aan bij Eurocommissaris Reding en Bondskanselier Merkel. Oekraïne is in opspraak geraakt door de gevangenschap van oud-premier Timoshenko, die in hongerstaking is omdat ze door bewakers zou zijn mishandeld.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 Tussen 3 and 5. 5. De grootste hit van Europa. Listen to the word I screen is all sounders. We all heard In the Euro Breakdown of ZFL, the, the countdown of the continent.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 Truth may vary this, ship will carry on while we safe to shore.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 De stijger komt hem leer van Pal Jeruzalem.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 Stel! Zou ontvoeren voeren naar zijn lucht Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonken die van Alias of Jeruzalem. Stem. Op welke steiger klonk het nu van Paljazof, Jeruzalem? Het ritme, ritme van ZFM. they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow Gotta break loose, cause that's the motto Clubs shut down, a hundred supermodels I Muhammad then we hit fame We be with the jail. we get insane